Drie uur zit Van der Linde met het NOS-journaal. Landelijke richtlijnen zijn niet nodig om de drukte in de winkelstraten tegen te gaan. De veiligheidsregio's hebben met minister Grapperhaus gesproken over het spreiden van winkelpubliek. En de conclusie is dat burgemeesters al genoeg armslag hebben om lokaal op te treden. In Eindhoven en Rotterdam moesten burgemeesters afgelopen weekend winkels sluiten omdat het te druk werd. Maar in de meeste gemeenten waren er geen problemen. Landelijke richtlijnen zijn dus niet nodig, zeggen de veiligheidsregio's. Ook de Amerikaanse staten Wisconsin en Arizona... hebben Joe Biden officieel uitgeroepen... tot winnaar van de presidentsverkiezingen. Het waren de laatste twee belangrijke staten... die de uitslag nog niet officieel hadden vastgesteld. President Trump zegt de uitslag aan te vechten. Volgens hem is er grootschalige fraude gepleegd... maar daar heeft hij geen bewijs voor geleverd. Een hertelling die hij had aangevraagd in Wisconsin... leverde Trump overigens niet op. Biden kreeg er namelijk nog 132 stemmen bij. Op Curaçao worden strengere coronamaatregelen genomen. Restaurants mogen geen gasten meer binnenlaten. Ze mogen alleen nog eten bezorgen of laten afhalen. Verder wordt het voor horecagelegenheden verboden om alcohol te verkopen... en gaan alle casino's dicht. Ook wordt de avondklok, die al enige tijd geldt, verlengd. De laatste tijd neemt het aantal besmettingen op Curaçao weer toe. De maatregelen gaan vandaag in en gelden voor drie weken. De Tweede Kamer kan zonder grote problemen verhuizen. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat de tijdelijke huisvesting in het voormalige ministerie van Buitenlandse Zaken met maar een paar kleine aanpassingen coronaproof gemaakt kan worden. De Tweede Kamer moet verhuizen omdat de gebouwen aan het Binnenhof de komende jaren worden gerenoveerd. En dan het weer. Vannacht is het bewolkt. Een gebied met regen trekt naar Duitsland weg. De minima liggen tussen de 3 en 7 graden. Morgen, vooral in de ochtend, een enkele bui. Het wordt 7 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. GMM. Met nu de nacht. Look in his eye that makes me feel the cold that you better off not been a feeling but there's a the sky if you jump through the ceiling oh. We don't... me out of this life institution oh. no am my best buddy. i'm just The beat, drop the beat I'm nice. And need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 Ik, ik neem je mee, Ik neem je mee, ik ey. Ik neem je mee, ik. Ik neem je mee, ey, ey, ey, ey. ik. Ze dus denkt dat ik niet bezig ben. denk dat ik geen gevoelens heb. terwijl ik nu alleen maar denk.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 Give me that step.